De KRO. Wie gaat er mee naar Engeland varen? Ik vraag uw aandacht, luisteraars, voor een hoorspel-experiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Shute. Vanavond hoort u het eerste deel: Twee kleine reisgenoten. Voor een toelichting mogen verwezen worden naar de pagina's 3 en 8 van de katholieke radio- en televisiegids van deze week. Wie gaat ermee naar Engeland varen? Ja, er was iets vreemds met die muziek. Guus improviseerde ook een tegenmelodie... ...het gehate Duitse soldatenlied... ...Ontwiervaren gegen Engeland. Deze twee melodieën bepalen de sfeer waarin het spel staat. We zitten in het voorjaar en de zomer van 1940... ...waarin Nederland en België onder de voet worden gelopen... ...waarin de Engelse terugtocht uit Duinkerke valt... ...waarin Frankrijk bezwijkt voor de Duitse opmars... En waarin een Engelse advocaat, die met vakantie van de Frans-Zwitserse grens naar Engeland tracht te komen, met een aantal kinderen van verschillende nationaliteiten, zijn reis aanvaardt. En die kinderen zijn nou het uitgangspunt voor ons experiment. Want zoals u weet, voor een toneelspel, voor een hoorspel is een tekst nodig. En aan kinderen die niet kunnen lezen, hoef je geen tekst voor te leggen, want dan komt er niets uit. Het is dus eigenlijk onmogelijk om met hele kleine kinderen een spel te spelen, tenzij, ja, tenzij je die kinderen vrijlaat in hun eigen expressie en dus in situaties plaatst die voor het spel nodig zijn. Wat krijgen we dan? Wat bereiken we daarmee? Dat het kind zichzelf blijft en zich uit op de verrassende en soms hard veroverende manier die het kind eigen is. ...maar daarvoor moeten we ze ook losmaken van de studiosfeer met tafels en stoelen. We moeten ze in hun eigen milieu plaatsen of het milieu wat gewenst is... ...in verband met de gang van zaken in het spel. Dit denkbeeld nader uit te werken was de moeite van het proberen waard. En ik zal u dat met een voorbeeld illustreren... ...om u een idee te geven welke mogelijkheden zich openen bij deze manier van werken. Stel u dus zich eens voor dat omrop, dat is dan die Engelse advocaat met een stel kinderen in het spel... ...bij een boerderij komt waar een grote waakhond ligt. Dan krijgt u dit. Zal komen, niet zal nee, zal niet komen, ik zal wel voorlopen, ik zal wel voorlopen. Blijven jullie hier maar even wachten. ik weet niet. Ja. Ik dat je niet bang hoeft te wezen. dat wist ik wel. Als je vrienden tegen een bent, doet hij niks. Hé, hey, hè? Nee, we mogen er best langs, hè? Oh, niet te maar niet te Nee, Anders gaat hij eruit. Oh, hoe groot is het lijkt! Net een wolf! Nee, net een groot ja. Ja, daar eet hij uit. Eet hij uit. Lekker. O, oh, kom komt vlakken langs je, dat mag niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, dan bijt je. hier. Ja. Ik zal het hem zeggen hoor. Ja, hij bijt je niet. Dat ja, doet hij heel hard. Ja, hij ja, bijt je Jawel hoor, hij bijt het. Welke schrijver zou dit ooit op papier kunnen zetten en welk kind zou dit aan de hand van een tekst kunnen spelen? U voelt al waar we heen willen. De natuurlijkheid, de spontaniteit van het leven grijpen de microfoon er middenin plaatsen. En dat is toch immers de kracht van de radio. Nu was dit een vaker voorkomende, een vrij concrete situatie waar je verder niks aan hoeft te doen dan het juiste moment van de opname trachten te voorzien, vast te leggen wat het moment dat nooit meer terugkomt oplevert. In deze omstandigheden wordt je dan zelf dus een soort waakhond die meteen opspringt als hij ergens de lucht van krijgt. Maar we hebben ons niet alleen bepaald tot dit soort situaties, want het kind heeft ook een ongebreidelde fantasie. En die is in een bepaalde richting te leiden. De richting die wij in het spel op een of andere manier nodig hebben. Dat is dan uiteraard voor de regie een van de interessantste opgaven waarvan je nooit van tevoren kunt zeggen wat er van terecht zal komen. Maar mag ik dan uit de vele voorbeelden er één laten horen om u hiervan ook een indruk te geven. We zijn met de opname waar we in augustus mee begonnen zijn al aan begin december toe. En toch moeten we nog de volgende opname maken. Een open landweg in het hartje van de zomer. Het is snikheet, een lange wandeling, hebben ze achter de rug en ze komen bij een watertje langs de weg. Ze willen in het water spartelen om wat op te frissen. Dat is natuurlijk in de zomer geen kunst om zo'n opname te maken, maar het was al december. De kinderen hadden de jasjes aan, sjaals om de nek. En we hebben het gewoon achter in de tuin gedaan op een grasveldje. Het tegelpad was de weg, het grasveld was het water. Nou, ga jullie gaan, mijn kinderen. Ja, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, doe maar het water in hoor, allemaal het water in. Ja, we gaan het stapje achterna. Ja. Ja, hoor het met water? Ja, we gaan het er. Is het lekker water? Lekker koel hè? Nou, nou dat wist ik wel. Kijk, ik vind het niet al een uh, ik heb het ook warm, ik zal mijn jasje dan maar even bij aantrekken. Houd vast, Dat ik Zo, we gaan dit Zo! Kijk, die buigie die zwemt al een beetje. Zo, nou, laat het je weer staan. Want je zo het is nogal zo warm. Kom maar. Ja, moet je, je niet te kweken gaan, Leon hè? Want je hebt alleen met je kousen en je schoenen uit, dan word je kletsnat, kind. Ja, maar het is niet zo diep. Ja, maar dat we geen badpak voor je bij ons hebben, hè? Ja. ja hier, gaat ik eigenlijk op moeten rekenen. Nou, ik vind het niet zo erg hoor. Zo wil ik ook lekker koen. Ja, zo lekker. Oh, het? lekker. U begrijpt wel dat iedere volgende opname onze hoop versterkte... ...dat het experiment waar we mee bezig waren, levensvatbaarheid zou hebben. We hebben nog op vele andere manieren spelfragmenten met de kinderen kunnen verwezenlijken. Zelfs fragmenten waar ze de juiste betekenis niet eens van konden bevatten. Die ze dan ook niet hebben tracht uit te leggen... ...en die soms voor heel andere situaties nodig waren... ...dan ze zelf dachten. Maar u hebt al gehoord dat het niet de, de kinderen alleen zijn... ...waarmee we dit spel realiseren. Ze hebben het telkens tegen oom Rob... ...de acteur Rob Gerards... ...die in al deze kinderopnamen de moeilijke taak had... ...om zijn onberekenbare spelgenootjes op het juiste pad te houden... ...of ze er telkens weer op terug te brengen. En daarmee zijn we aan de experimentele taak van de volwassenen gekomen... ...die, willen we tenminste de boeiende factor van de improvisatie van het experiment volhouden ook hun rol moeten spelen zonder een tekst in handen te hebben. Ze weten dus alleen wie ze voor moeten stellen... wie hun tegenspeler is, vanuit welke gesteldheid ze moeten spelen... en wat in een bepaalde scène behandeld moet worden. Want een tekst is er nou eenmaal niet, alleen het gegeven van de roman, het verhaal. Maar goed, het revolutioneren van dit systeem van opnemen... interesseert u misschien minder dan de vraag of het resultaat nu ook anders dan anders is en u iets doet. En wij van onze kant zijn natuurlijk benieuwd, omdat er zijn er tijd is van u te horen... Want wij kunnen er wel een jaar mee bezig zijn en er misschien van bezeten zijn. Dat zegt allemaal nog niks. Nu dan ons verhaal dat wij u in acht delen mogen presenteren onder de titel Wie gaat er mee naar het Engeland vaarden? Cidoton, een gehucht in de Franse Jura aan de Zwitserse grens in de nabijheid van Genève. De Engelse advocaat Howard, die we later oom Rob zullen gaan noemen, voelde zich in Londen zo verlaten, want hij heeft daar geen familie meer, en zo overbodig, onder alle instanties die iets met de organisatie van de luchtbescherming te maken hebben hem te vinden, dat hij ernaar verlangt om na de trieste, grauwe wintermaanden het voorjaar te gaan opzoeken in de Franse bergen. Het is april 1940. En op de dag dat hij met een speciale permit op de boot stapt om het kanaal over te steken, valt Duitsland, Noorwegen en Denemarken binnen. Maar Howard is de kranten en radioberichten zo beugel geworden dat hij zich van die oorlog in verre landen niet veel meer aantrekt en eenmaal op de boot zijn reis vervolgt en na een paar dagen eindelijk in het eenzame hotelletje van Siloton aankomt. Maar tot zijn verrassing ontmoet hij bij zijn binnenkomst nog een andere gast. Ik. Goedemiddag, madame. Goedemiddag, met je. Ik, ik ben, dacht niet dat ik hier iemand zou vinden om deze tijd. Vind jij, ja, ben ik hier meestal alleen. Mag ik me misschien even voorstellen. Mijn naam is Howard. Mrs. Keffenhek. to mij Maak dit. It. Was u hier al eerder geweest, he? Ja, ik ben even een collega geweest. Uh, Mrs. Keffenhek, zei u. Dus u bent uh, Engelse. Ja, bent u Amerikaan of bent u ook Engels? Nee, ik ben ook Engelsman. Ach, wat aardig, zijn we landgenoten. Ja. Zelf verrassing. Ja, misschien wilt u mij wel even excuseren. Ik kwam me wat geloopknappen op mijn kamer. Nee, ik vraag Ja, natuurlijk. Tot ziens. Tja, dit is op zijn minst genomen een merkwaardige begroeting. Het lijkt erop of Howard met deze ontmoeting helemaal niet is ingenomen. Het is ook eigenlijk niet verwonderlijk... ...omdat hij Engeland min of meer ontvlucht is... ...en helemaal niet van plan was om Engels te denken en Engels te praten. Maar Mrs. Kavanagh is van haar kant erg blij met de nieuwe gast. Want ze zit hier al een paar weken moederziel alleen... Maar waar grote mensen moeilijk tot elkaar kunnen komen, zorgen kinderen onbewust voor een ongedwongen overbrugging. En in dit geval zijn dat de kinderen van Mrs. Kevenek, een meisje van drie jaar, Brigitte, en een jongetje van zes jaar, Winfried. En Mrs. Kevenek haakt op een dag graag in op het voorstel van de kleine Brigitte, om Howard een snoepje te mogen brengen. Ach, dat hele Brigitte. Wat is dat Brigitte? Wat is dat? Wat is dat? Hier? Wat is dat? Wat is dat? Wat zit daarin? Het gaat nou. open. Het gaat nog een open. Zo strak, hè? Nou, heb je hem op. prachtig Zo strak. Ja, het vast, hè. Ja. Wat, is dat? Wat is dat? Wat is dat? Is dat voor mij? Krijgt hem op van jouw snoepje? Ja. Nou, dat vind ik lief van je. Dankjewel. Zal ik denk je zo beter ook. Dat is fijn. Neem jezelf ook de snoepje dan? Ja? Goed. Maar die aanvankelijke schuchterheid is binnen een paar dagen overwonnen. Howard komt thuis van een verfrissende wandeling door de weg door in de sneeuw en vindt Brigitte in de meest onmogelijke houding, zoals alleen kinderen dat kunnen, op de treden van de trap. Ze zit, of hangt, te tekenen. ...en Howard kan het niet nalaten om zich met deze tekening te bemoeien. Heb jij er getekend? Nee. Heb jij er getekend, Brigitte? Dat is een beest. Wat is dat, een, een paard. Nee. Wat dan? Een ja. baan. wat? Een ja. En ja. Dat is een meisje met een... Ja, dat is een meisje. Dat is een meisje met een, met een nee. muts op, een tovermuts op. Nee. Ja. Goed nee. muts. Maar... Nee? Is het niet waar? Kan je niet een hondje tekenen? Nee, dat Teken kan niet. Teken voor mij nou eens een hondje. Ja, ik kan het niet. Och, nou. Wat is dit dan? Dat is dit, dit. en dat en dat en dat en dat. Laat ik tekenen. Kan Is dat niet mooi? Je mannetje. Je mannetje hier, heel af. Je hoofd, je ogen, je neus, mond. En dat is een jurk met knopen. Dat is de benen, een beetje kort uitgevallen, maar dat geeft niet. Dat zijn ze eigenlijk lopen krom. Nou, ik kan niet mooi tekenen hoor, jij kan veel mooier tekenen. Hier zit zie. nou nou nou. En nu hij eenmaal het contact met de kinderen heeft, kan ook een nader contact met de moeder in dit eenzame hotelletje niet uitblijven. En al spoedig wordt het een gezellige gewoonte... om samen na de maaltijd een kopje koffie te drinken. En vanzelfsprekend komt dan het gesprek op het onderwerp... dat hen beide eigenlijk al dagen bezig Tja, zo langzamerhand is misschien wel het ogenblik gekomen. Ik hoop de mensen niet dat u me onbescheiden vindt, Mrs. Skavenich... maar wat meer contacten heb ik bedoel. Ik was de eerste keer nogal verbaasd toen ik hier binnenkwam... en toen ik u hier zo plotseling zag... Ja. En ik heb me dus ook al wel eens afgevraagd: uh, hoe komt Mrs. Kevin ik nou eigenlijk hier zo met twee kinderen? Ja, dat kan ik me best voorstellen. U vindt, vindt... het dan niet onbescheiden? Wel, vindt... nou, nee, dat wil ik juist zeggen. Ik vind het helemaal geen onbescheiden vraag. Ik woon in Genève. En mijn man vond het uit uh, veiligheidsoverwegingen, zoals de situatie op het ogenblik is. Uh, beter en verstandiger om mij met de kinderen in dit kleine plaatsje in Frankrijk te brengen. Huh? Het is dus maar een 30 kilometer, ongeveer, van Genève af. Een man komt iedere week over. Aha, ja. Dus we zien elkaar regelmatig. Maar u woont in Geneve, uh, Werkt u maar in Genève? Ja, hij werkte bij de Volkenbond. Ach, zo, ja. Dan ja, ja, ja, vond hij het veiliger om u hier te hebben. He? Ik dacht eigenlijk altijd dat Zwitserland zo het neutrale land bij uitnemendheid was. Dus dat het eigenlijk het veiligste zou zijn om in, in Zwitserland te, te blijven. Ach ja, dat is natuurlijk, want ik heb zekere hoogte wel zo, maar beslotverrekening een de situatie zoals die op het ogenblik is, weet je niet waar die naartoe gaat. Als Duitsland ja, bijvoorbeeld. Uh, wacht uh, verwacht... men in Zwitserland. in uh, nou, geval van Duitsland Men verwacht het wel, min of meer, raar, dat daar eventueel invasie zou kunnen. We oh? houden in ieder geval met de mogelijkheid rekening. Oh, dat verbaast me. En, en, ja, maar uw man, uw man is niet met u meegegaan, die is nog, nog blijven werken. Maar heeft de Volkenbond niet ontzaglijk aan betekenis ingeboet. nu Duitsland eruit getreden is? Uh, is er nog werk voor uw man? zou ik haar willen vragen. Ach, werk is er natuurlijk altijd. De volkenmond heeft zo verschrikkelijk vers, veel verschillende taken. Ja, het sociale vlak liggen ja, ja, ja, ja. ook. Dus. Ja. Ja. ja, wat dat betreft is er geen enkele reden voor een man om weg te gaan. Nee, maar als men nu in Zwitserland werkelijk een invasie vreest, dan, dan zou het voor de volkenmond natuurlijk ook niet makkelijker worden. Als Duitsland werkelijk iets tegen Zwitserland onderneemt. En dan zou het misschien wel zo veilig zijn als uw man hier naar u toe kwam en niet in, in Genève Ja, Ja, veilig is het natuurlijk wel, maar. Ik bedoel, in tijden van oorlog is dat natuurlijk niet iets waar je in eerste instantie uh, nee, op moet letten. Dat die man is zeker niet het type om weg te gaan als die dringend nodig is. Nou, dat is in ieder geval zeer pleinsaanswaardig. Maar, ja, nu hebben we het al door over mij. maar <laughs> dan zal ik ook weer, eigenlijk weer vragen. Vindt u het voor mij niet onbescheiden nee, als u mij natuurlijk. ook een paar dingen over u wilt Maar ja, dat spreekt ook vanzelf. Ja, u vraagt zich natuurlijk af hoe ik zo in deze tijd van een jaar hier kom... En Ach, wat zal ik u zeggen, toen de uurlijk uitbrak, de begon, toen heb ik pogingen gedaan in Engeland om mezelf ook verdienstelijk te maken, maar ja, ze vonden me te oud. Ja, Ach, ja, inderdaad. <laughs> nou ja, goed, u ziet wel, ik ben nog weer niet zo jong, hè. Maar, nee, maar ik nee. geloof toch niet dat dat een leeftijd gebonden Ach, nee, is? Nee, dat geloof ik ook niet, maar men vond het in ieder geval, de instanties waar ik me dan tot gewet heb, die vond ik dat dan wel, en dat was voor mij niets te doen. Familie heb ik niet meer in Engeland. Mijn enige dochter, die is getrouwd en die zit in Amerika. Ach. Um, ja, ik had een zoon bij de RAF, maar... Ach ja, had u een zoon bij haar, hè? Is hij er nu niet meer dan? Ja, mijn, mijn zoon is kort geleden boven Helgoland neergeschoten, ziet u. Ach, neemt u niet kwalijk. Nee, nee, dat had ik niet. wel kunnen begrijpen. Nou ja, dat Sorry. kon u niet weten. Maar kijk, dat is ook een van de redenen. Ik had dus niemand meer in Engeland. En, uh, ik had echt behoefte om, om eruit te zijn. Ik voelde me een beetje overbodig. en uh, Hier ben ik al eens vaker geweest... En, ...toen dacht ik eigenlijk om hier naartoe te gaan. Het is nog wel een beetje vroeg in het jaar... ...maar ik ben eigenlijk ook een beetje gedreven door het feit... ...mijn zoon, die hield hier nogal van deze streek. Begrijp oh, is ik? hij ja. hier wel geweest? Hij man. is hier geweest, hij Ach. was een, een, een enthousiast cheer. en uh, Hij heeft hier dan ook veel aan uh, wintersport gedaan. En ik ben hier ook wel met hem geweest... ...en toen kreeg ik eigenlijk een soort idee... ...misschien wel indirect door mijn zoon... ...dat hij me ja, dat hier zo'n een... beetje naartoe getrokken heeft... Ja, dat is ...om, heel om hier naartoe te gaan... Uh, uh, want het is mij nog niet direct om de wintersport te doen, het is mij meer te doen om het vissen. Ik ben een verwoed visser. Ach, ja, inderdaad. Ja. Oh, dat gaat wel. Maar ja, dat is dan natuurlijk nog. Hebben. Nee, nee, maar. Ik ja, ben... neemt u kwalijk, nee, ik ben inderdaad een verwoed visser, maar ja, voor mij is er natuurlijk geen sprake van. De stromen zitten dan nog vol met modder, dus ja, en water dat is helemaal... in. Maar met, Pardon? Ja, met mij dan begint eigenlijk het visseizoen, en dat duurt dan zo tot augustus. Maar uh, deze tijd wou ik eigenlijk een beetje uh, tot rust komen. Ja, zo ik u zeg, het is natuurlijk wel wonderlijk dat ik hier naartoe gegaan ben. Ik vond het hier een stil plekje en het kwam ook door mijn zoon. Hij... Ja, de herinnering aan uw zoon natuurlijk ook. Hè? Ook, ja, ik... ja. Hij schijnt hier zelfs een, een, een meisje te hebben. leren ah. heb een meisje uit, uit Chartres. Ja, Nicole heeft me daar nog in, in zijn laatste brief heeft hij me daar nog over geschreven. Oh, Dit is dan zo uh, in een nutshell eigenlijk uh, de reden van mijn verblijf hier. En, uh, geloof ik dat we nu wel zo ongeveer, wat dat betreft... Uh, de openhartigheid hebben betaald. Dan ja, hoop ik dat hij over enkele weken prettig voor Alice ook ja, is. Ja, ja, ja, dat hoop ik ook, dat hoop ik ook. Howard heeft dus alle tijd en hij kan zich rustig op zijn liefhebberij voorbereiden. En de gezellige gesprekken met de kinderen vormen in dit eenzame hotelletje voor een prettige afwisseling. Jij hebt natuurlijk al een heleboel Franse geleerd in die tijd dat jij in Frankrijk was, hè? Ik ken natuurlijk een heleboel woordjes. Wat is, wat is een aardappel bijvoorbeeld? La pom de terre. Goed zo. En de appel? La pomme. Mooi. Weet je dat ook al? En ja. kip? Kip. De kip? La poule. Juist. La en, en, en jij speelt natuurlijk nog wel met een pop. Wat is een pop? La pomme. Oh, En straks gaan wij jou naar bed brengen. En wat is het dan? Wat is het bed? Ja, lief. Goed zo. Zo is het knap hoor, jij kent ja, oh, nog een heleboel woordjes natuurlijk hoor. Je hoeft je ook weer niet te vertellen. Maar ik hoef niet naar bed. Hoef je niet naar bed? Nee. Nou, nou nou dat nee. weet ik nog niet. Want ik, ik heb nog een leven gegeten. Intussen is de dreiging weggevallen dat Duitsland Zwitserland zou binnenvallen, omdat Duitsland Nederland is binnengevallen en België. Maar dat is nogal ver weg en Howard hoeft er dat niet zoveel aan te trekken. Hij gaat erop uit, gaat vissen en komt de eerste, de beste dag enthousiast terug. Nou, kijk nu even, mevrouw wat ik hier heb. Drie blauwe forellen. En dat voor de eerste dag. Het was fantastisch, wat heerlijk. Dat is een prachtig succes, Robert, voor de eerste dag. Nou, ik vind niet dat hij zo heel erg enthousiast doet, maar ja, goed. Uh, u vist ook niet, hè? Nee. Hm. Ik heb is net de radio aan? Ja, ik heb net de radio gehoord. En uh, Het ligt er nou niet zo erg goed. Wat is er dan aan de hand? Nou, het ziet er heel somber uit. Hoe bedoelt u? De Engelse troepen zijn in allerijl geëvacueerd uit Duinkerken, dus... Uh... Ja, maar, maar Duinkerk, geëvacueerd, he, hebt u dat goed gehoord? Jazeker. Er werd gezegd dat in allerijl de Engelse troepen geëvacueerd werden via Duinkerken. En dat ze daar ogenblik mee bezig waren. Ja, maar dat is ontstellend. De Engelse troepen weg van het vasteland. Ontzettend. Verges. Ja, dat is dan wel een heel lelijke domper op die eerste mooie visdag. En een paar dagen later is de evacuatie voltooid. Nog loopt Horrid te twijfelen wat hij zal doen. Maar dan komt de eerste bomaanval op Parijs. En dan acht hij het ogenblik aangebroken om met Mrs. Kevinik te gaan praten. Ja, Mrs. Kevinik, ik heb de laatste dagen het ernstig nagedacht. Maar ik geloof dacht dat het zo langzamerhand voor mij... Uh, tijd wordt, of eigenlijk gezegd beter zal zijn, als ik naar Engeland terug ga. Ja, niet dat ik uh, er iets speciaals te doen heb, en niet dat er iemand op me wacht, dat weet u, maar de uh, bomaanval op Parijs en de Duitsers trekken door. Ja, ik zit hier toch wel tenslotte ook verstoken van middelen, als ik hier heel lang moet blijven. Ja, dus, natuurlijk, ik begrijp dan, het, dan best. Het, het best. Het te gaan. ook verstandiger om... ...in het eigen land te zijn natuurlijk. Ook daarom, inderdaad. Zo. Hoewel ik persoonlijk van overtuigd ben... ...dat het hier in Sidoton heel rustig zal blijven... ...dus dat u wat veiligheid betreft... Uh Beter, ja, ja goed, zijn. het is natuurlijk ook niet zo waarschijnlijk dat die Duitsers hier zo gauw komen. Maar juist daarom, als ze hier eenmaal zouden zijn, dan zou het voor mij te laat zijn om terug te keren. En nu zal het waarschijnlijk nog heel makkelijk zijn om terug te keren. Ja, ja, dus ja. het spijt me natuurlijk ontzettend om afscheid van u te moeten nemen... ...en ook afscheid van de kinderen te moeten nemen, dat ligt voor de hand. Maar ik ben toch eigenlijk wel tot het besluit gekomen om zo gauw mogelijk... ...niet overhaast, maar ja, dan toch, laten we ja, ja. zeggen, in enkele ja, ja. dagen zo... Uh, ik te begrijp... Proberen het de, brug, ja, de kinderen zullen u natuurlijk verschrikkelijk missen. En over mezelf niet eens te spreken. Hm. Want ik had toch van. een heel prettige aanspraak. En, uh, nou ja, maar ik kan het voorkomen begrijpen dat u dit besluit genomen. Dat doet me genoeg, hè. Ja, een overhaast vertrek is inderdaad niet zo noodzakelijk... want niemand kan verwachten dat binnen korte tijd... Frankrijk volledig bezet zal worden. En dus kan Howard rustig zijn reisvoorbereidingen treffen. Maar dan komt... Midden in de week, Kevinak over. Hij stuurt de kinderen naar buiten en heeft een lang gesprek met zijn vrouw. En daarna klopt hij met een bezwaard hart op de deur van Howard's kamer. Ja? Goedemiddag, meneer Howard. Ach, meneer Kevin zo midden in de week. Ja, dat geeft Het is een... U zit, een laat u zitten, laat u zitten, laat u zitten. u Oh, dat is buiten gewoon vriendelijk voor u wel. Zo. Zo. Ja, ik... Ja, met je. u zo plotseling komen overwippen? Ja. Dank u uh, Ja, inderdaad, dat is uh, voor mij wel uh, tamelijk uh, ongewoon. Op oh, midden in de week. ziet de mensen de verwondering op uw gezicht. Ja, wat kon je doen? Wel, <laughs> ja, inderdaad, Willow. Ja. ja. ja. Een concrete reden voor u, hey. niet. Ja, dat geloof ik wel, uh, meneer Howard. Het is uh, voor mij wel erg moeilijk om... ...precies de juiste woorden te vinden. <clears throat> ik uh, weet niet of ik u een, een geheim vertel... ...dat uh, Zwitserland momenteel wordt bedreigd. Werk? Nee. Ja. Nee, had ik nog geen flauw idee van. Het verbaast me ook eigenlijk wel. U weet, uh, mijn wijk bij de Volkenbond brengt... Uh, ...met zich mee dat ik dergelijke dingen... ...natuurlijk uit de eerste hand zal horen. Ja, dat spreekt vanzelf. Dus u veronderst. Men veronderstelt, men veronderstelt dat? inderdaad dat... Uh, de toestand momenteel zo is dat met een Duitse invasie... op Zwitsers grondgebied de rekening gehouden moet worden. Ach, en dan uh, bent u waarschijnlijk aan het overwegen... om Genèves zo gauw mogelijk te verlaten... en hier u te voegen bij uw vrouw en uw kinderen. U bedoelt hier een sidoton? Nee, ja, nee dat is niet nee. het geval, meneer, meneer Howard. Ah. Ik, uh, u weet, mijn, uh, mijn taak met Volkenbond, uh, misschien is zeer bescheiden... maar ik geloof in een tijd als deze is iedereen... al heeft hij nog zo'n kleine positie... van erg belang, van groot belang... Uh, nee, ik zou zeker Zwitserland niet verlaten, uh, Genève niet verlaten. Want ik heb misschien een vreemd uh, oudersgevoel voor, voor, voor plichtsbetrachting. Ik zou dat inderdaad niet doen. Dat ziet u alleen maar, meneer Jaffin. Dank u zeer, meneer Haller. Maar wat dan? Ja, ik vraag zo, wat dan? Houdt u mij ten goede? Maar ik heb zo'n flauw idee dat uw bezoek aan mij... zo huh. midden in de week niet het bezoek aan uw vrouw... maar het bezoek speciaal aan mij... dat dat toch wel een, een, een, een reden zal hebben... dat u nog niet zo bij me binnen kon vallen om een... Om, eens even op om een zevenochtend te praten. Nee, nee, dat wil nee, ik niet mee. Zeker niet Nee, kijk. De kwestie is namelijk nou deze. Uh, wanneer uh, Zwitserland... Uh, God mogen dit verhoeden onder de Duitse laars terecht zou komen... En mijn, en mijn vrouw mijn de kinderen zouden dus met mij in Genève zijn... Ja. dan is het volgende, waar we ernstig rekening mee moeten houden... een blokkade vanwege de geallieerden. Natuurlijk, dat ligt voor de hand. Dat ligt voor de hand. Uh, kijk, volwassenen kunnen beter tegen, tegen ontberingen en zo, hun ja, kinderen. Ja, ja, ja. ja dus, ja. Uh, gesteld nu dan, dan, ja, ik... dat mijn vrouw die kinderen naar Engeland zou brengen... Huh, dan zie ik niet in... Uh, ...hoe wat? ze ooit terug zou moeten komen. Nee, nee, nee. nee ja, want deze, deze Duitse inval, deze, deze opmars zal ik niet willen zeggen... Ja. Die, die, die, die, die, ...die gaat met de dag verder. En ja, ja, dat is ook niet waarschijnlijk dat u er dan gedurende de oorlog nog door ziet. In twee, drie dagen is ter, kan er zoveel veranderen. Dus ja. ik zie er daar niet gebeuren wanneer nee. ik mijn vrouw in Engels uur met de kinderen... ...dat ze dus vinden dat ik zeggen binnen de week weer terugkomt. Nee, maar wat had u dan gedacht? Hebben nee? uh, u gedachten in een bepaalde richtingen uh, gegaan? Ja, dat is gekomen door het gesprek wat ik met mijn vrouw heb gehad... Mm -hmm. Uh, u hebt haar verteld dat u uh, naar Engeland wilde gaan. Ja. Nu kom ik met mijn vraag. Zou u mijn twee kinderen van drie en zes jaar mee willen nemen? Naar, naar Engeland. Ik heb een, een, een zuster woon in Oxford. Ik kan haar schrijven dat u komt. Ze kan u in Southampton komen afhalen. Dat is altijd prettig. Ja, altijd... ja. maar uh, kijk meneer Kevin, laat ik nou maar direct erop reageren. U overdondert mij een beetje. Ik had eigenlijk verwacht. Tenminste, toen u zo bij mij binnenkwam en mij dat vertelde, dat u een advies van mij zou willen hebben, in verband natuurlijk met mijn bekendheid in Engeland van recente datum. Mm -hmm. maar dat u mij een dergelijke vraag zou stellen, heb ik geen ogenblik voor ondersteld. En dat geloof is. toch ook dat ik daar eigenlijk, ja, hoe zeer het me spijt, met een kort nee op moet antwoorden. U vraagt mij uw kinderen mee te nemen naar Engeland, maar u moet niet vergeten, ik ben niet meer een jonge man. Uh, goed, ik ben niet ongezond, ik ben niet ziek, maar ik heb toch wel degelijk... Uh, uh, ja, ik merk toch wel eens uh, mijn leeftijd en dat heeft zich ook geopenbaard toen ik hier naartoe ben gereisd. Ik was ontzaglijk moe, ik heb in Parijs deze reis een paar dagen moeten onderbreken om een beetje uh, op mijn verhaal te komen, om het zo eens te zeggen. Dus... Uh, Stel dat ik de verantwoordelijkheid zou nemen voor een paar kinderen en er zou onderweg iets met mij gebeuren, dat zou ontstellend worden, waar zouden die kinderen naartoe moeten? En, en nee, nee, ik even Kevin, ...u moet mij ten goede houden, maar ik vind deze risico toch veel en veel te groot. Ik geloof niet dat ik die mag accepteren. Dat is van mij een hele goede, hele goede. Ik begrijp het, natuurlijk, ik begrijp het, maar u moet, zoals mijn standpunt ook kunnen voorstellen, wat ik u zojuist zeg, er zijn te veel risico's aan verbonden. Ja, ik. Uh... Ik begrijp uw standpunt, natuurlijk. Ik begrijp uw standpunt, meneer Hoort. Maar ik geloof toch wel dat ik dat, dat ik dit risico zou moeten nemen. Wanneer u inderdaad uh, deze kinderen mee zou willen nemen naar Engeland. Ja. Ja, en u zou bang zijn voor uw toestand. Uh, het risico wilt u zelf niet lopen dat die kinderen dus onderweg iets zou gebeuren. Ik geloof dat ik, ik, geloof dat ik persoonlijk voor mezelf uh, dit risico moet nemen. Want ja. Ik, ja. ik geloof ja. dat, dat, dat het, het risico de kinderen hier, althans uh, in Zwitserland te brengen, Nee, dat weegt toch niet op tegen, tegen, nee. tegen de reis naar Engeland. Ja. Daar komt dan nog bij, meneer Howard, dat komt nog ja. bij. <laughs> Misschien zou je zeggen, ze een beetje chantage op me te plegen. Nou, nee, <laughs> maar, heb ik een grote de beurde, dat ik nog niet direct willen denken. Nee, nee, nee, de kinderen zijn eh, erg op u gesteld, vooral een kleintje. Ja, Brigitte. Ik weet het, Brigitte is Het is begonnen met een snoepje. Winfried is ook erg lief, ja. ja ik het mag, is schat, inderdaad. Ik hou erg veel van uw kinderen het is heel grappig. Ik heb natuurlijk een jaar lang geen kleine kinderen om me heen gehad... en nee, ik ben ze nee, een beetje nee. ontwend, maar nu ik hier die poos gezeten heb... nu vond ik het wel ontzettend leuk, zoals uw kinderen reageren, ik vind ja. het ontzettend leuk. Ach, de kinderen zijn ongelooflijk dol op u, de, vooral ja. de kleinste, nou ja. ja, nou zou ik dol. toch werkelijk uh, het woord gaan denken wat u net uitsprak. beetje. Nou ja, kijk eens, het is natuurlijk een belangrijk punt, u zegt mij net, u wilt de risico nemen, en als ik er even over nadenk, dan geloof ik ook inderdaad wel, ik, ik zeg u dat nou zomaar, dat de risico die aan mijn, mijn lichamelijke toestand verbonden is, toch misschien, ...in wezen toch wel geringer is dan de risico verbonden aan een blokkade... ...van de Duitsers op Zwitserland. Dus daar kinderen... bent u van overtuigd? Ja, maar... dat geloof ik wel. Maar als u mij zegt die risico te willen nemen... Ja, volkomen. Ik ben ja. volkomen bereid nu het nou ja. risico op me te nemen. En ik zou ook zeggen, oh, het is natuurlijk voor mij ook een hele gezelligheid. als ah, ik je op werkelijk geen last van de vreugde kinderen hebt, dat is ongelooflijk. Nee, daar ben op ik wel overtuigd. Last heb ik niet van ze. Het was alleen een soort verantwoordelijkheidsgevoel, dat me dit spreken. Maar ik zou het natuurlijk ook wel erg gezellig vinden om, u, om het nou eens <laughs> uit te U gaat met, dan... met, met, met, met een nichtje. een neefje gaat u. Uh, ja, en, en, en u hebt familie in Oxford. Uh, uh, mijn zuster woont in, in, in Oxford, in, in Oxford uh, ja. En die zou u kunnen berichten. Ja, die kan u berichten, Ik kan als zou dus de kinderen in ontvangst kunnen nemen, direct bij aankomst in Engeland, zodat ik dan geen verdere bezonnie is met U bent tot Southampton u bent u dus, laat ik zeggen, verantwoordelijk voor nou de ja, kinderen ja, ja, ja, ja, ja. en verder neemt mijn zuster dus de dus in in Het is een kwestie misschien van 24 uur, laat het 36 uur zijn, maar... Ja, lang zal het dan toch, toch niet duren, het is allemaal nog... Maar... Nou ja, goed, ik hou niet van lang om de zaken heen draaien, daarvoor ben ik misschien dan ook advocaat, maar <laughs> uh, ik zou zeggen, meneer Kevenits, uh, nu we de boel zo stellen en nu u dat hebt uitgesproken, laten we er dan maar niet langer omheen draaien, het is goed. Ik zal u, uw kinderen mee. Dat u mij een ongelofelijk pak voor mijn hart Ja, vanhoor. nou dat begrijp ik ook wel. Dat ik ongelofelijk blij Zegt u gewoon maar dat het in orde is. Mag ik u zeer hartelijk danken. Niet te danken. Niet te bespreken. De details ik, ik, bespreken we natuurlijk deze de, uiteraard maar om... u begrijpt dat ik nu onmiddellijk naar mijn vrouw terug ga. Ja, ja. Natuurlijk, ik begrijp, ik, het, ik begrijp het. Ben u zeer dankbaar nogmaals. Niet te danken, meneer Kevin. En we de zullen kinderen, deze zaak in de loop van de volgende dagen verdere details bespreken. Ja. ook wat kleertjes betreft. Ik goed. zal de kinderen vast inlichten dat Omroep met ze opgegaat. Oh gaat. ja, nou He? wacht u <laughs> nog even, want anders bestorm ze. ik wil nog een beetje werken. Ik wil nog een beetje werken. In dus ieder ja. geval, meneer Howard, mijn hartel Howard heeft nou wel zijn goede hart laten spreken, maar daarna dringt pas tot hem door dat hij de reis niet in Dijon en niet in Parijs kan onderbreken, om het allemaal op zijn gemak te kunnen doen. En dat hij ook niet meer vanuit Calais kan oversteken, maar dat het Saint-Malo zal moeten worden, een stuk verderop. En aan iemand die als kindermeisje met hem mee zou willen, al is het maar tot Parijs, valt in het dorp niet te denken, want alle weerbare mannen zijn onder dienst, ...en de rest komt op de schouders van de vrouwen neer. Maar hoe het ook zij, hij heeft besloten om de reis te aanvaarden... ...en de volgende dag wordt gekenmerkt door de drukte van het inpakken en het overleggen. Zo, nou ik geloof dat ik nu wel zo'n beetje alles bij elkaar heb. Ja, ja, lijkt mij ook zo. Meneer Horwacht, ik loop er zo over na te denken... Zou het eigenlijk toch maar niet beter zijn als ik tot Parijs met u meega? Nee, mevrouw Kevenik, dat moet u nou toch zeker niet doen. Ach, dan bent u een end op streek ja, en dan maar is het... de reis die u voor de boeg hebt toch niet meer zo lang en... Uh... Het dus nee. toch eigenlijk wel een beetje. Het dat hoeft u zo... niet te bezwaren het hoeft u niet te bezwaren mevrouw Kern. Ik werk nog niet. En het lijkt me beter uh, dat we, als we eenmaal begonnen zijn, de zaak zo snel mogelijk afwerken. Ik bedoel, dat u met uw man weggaat, dat ik met de kinderen wegga Als u naar Parijs gaat, dan moet u weer terug. En ja. dat kost ook weer tijd. En wie weet hoe de toestand dan weer is. En dan zouden er nog weer moeilijkheden kunnen komen. Nee. nee, gaat u nou rustig met uw man mee naar Geneve. Ja. En ik zorg wel verder voor de kinderen. En u hoeft zich helemaal niet bezwaar te voelen. Ja, het is misschien ook wel het beste. Alleen moeten we natuurlijk nog wel het een en ander samen bespreken over uh, ja, de kleertjes. Ik ben nog ja. niet zo erg goed op de hoogte met de kleren van kinderen van ja. drie. Nee, dat begrijp ik. En horen. de voeding ook nog, wat, moeten ze nog iets speciaals hebben en zo. Dat kunnen ja. we toch wel allemaal moeten uitleggen. Ja, dat zou ik vreselijk graag met u bespreken, maar... Ik heb het de kinderen natuurlijk verteld, en die zijn helemaal enthousiast, die zijn ja, echt, opgewonden. En ze liggen nu in bed en hebben ze gezegd, hè, laat onderop nog eventjes boven komen. Als u ja, dat, dat nou eerst doet, ja, en dan kunnen ze gaan slapen en ja. dan kunnen we daarna overal deze dingen paard met doet cleanen, het me in elk geval erg veel ja. plezier dat de kinderen enthousiast zijn, want dat zal oh. mijn taak natuurlijk belangrijk nou, ja, is dan denk... ga ik even naar boven naast je ja, toe, ik ga even wat te zeggen. Ja. Zo jongens, ik kom jullie nog eventjes lekker onderstoppen. Nou, even, Winfried, kom hier. Ga lekker liggen. Ja, zo, dan stop ik jullie onder. Fijn, hoor. Nou, zo liggen jullie toch prachtig. En je hebt natuurlijk al gehoord van vader en moeder, hè, dat jullie met oom Rob meegaan terug naar Engeland. hè? drie Winfried? Ja. Vinden jullie dat fijn? Ja. Vinden jullie dat fijn? Ik heb het gehoord beneden. Ja, dat heb je beneden Goed zo, dat heb je beneden gehoord. Dus dan gaan wij samen, gaan jullie samen met oom Rob mee terug naar Engeland. Nou. Ja. En zullen jullie dan eh, een beetje aardig voor me op zijn? Ja. Goed zo. Ja. Hoe gaan we dan? Nou, met de trein natuurlijk. We gaan met de trein. We stappen, morgenochtend stappen we in de trein en die trein die brengt ons helemaal naar de kust van Frankrijk en dan gaan we met een boot van de Franse kust gaan we naar Engeland toe. Waar eten we dan? Ook in de trein natuurlijk. De trein kun je eten, ja, maar er is een restauratiewagen in de trein. Dat zijn grote treinen met hele grote internationale wagens. En daar zit een restauratiewagen in en daar zit een slaapwagen in. Dat slapen we ook in de trein? Dan doe je dus net een hotel. Dus dan kun je de hele dag kun je leven in de trein, en de hele nacht ook. En als je dan fijn geslapen hebt, dan word je wakker. En dan ben je bijna bij de Franse kust. en dan is het nog maar één stapje. Nou, een stapje, natuurlijk niet een klein stapje, een hele grote stap. over het kanaal, hè? Weten jullie dat al? Ja, Winfried. weet dat al. dat nou? Maak Ja, en dan gaan we met de boot. Lekker slapen. En dan ga ik nou maar eerst lekker slapen. Nou, slapen jullie maar fijn, jongens. Dag Winfried, wel rustig. Dag Brigitte. Kijk, hem op geen kusje. Kijk, een op geen kusje. Oh, dat dacht ik ook. En Winfried? Goed zo. Nou, wel rustig kinderen. Tot morgen. Na een nogal onrustige nacht, staat Howard de volgende morgen klaar om met de auto van het hotelletje weggebracht te worden. Voor de kinderen is dit de dag van hun leven. Voor de ouders trouwens ook. Al is dat op een andere manier. Ja, ik ja. M mevrouw ik. Hartelijk dank. Niet te danken, en ik hoop dat het u erg goed mag gaan in Geneve. Dank en dat u uw kinderen weer heel gauw zult terugzien. Ik me me moet deze koffer heen. ook ja, meten. Ja, ja, ja. Dat ja, is goed, Gustave. Zet hem maar vast in de auto. Hoor. Ja. Uh, meneer Kevin, al het dus aller allerbeste. En ik hoop dat we elkaar heel gauw weer terug zullen zien. Ja. In betere omstandigheden zullen we In de dan. allerbeste omstandigheden. En nogmaals, mijn hartelijke dank voor hetgeen we onze kinderen nu gaan doen. Niet te danken, helemaal niet te danken. dank u zeer, hetzelfde. Stel het er dus, oh, willen we dan maar, ja, eh, kom jij, Gustav? Ja, zal ik het ja, nek je nek je even het nemen, het wel. Okay. Ja. ja, alles is hier bij elkaar, geloof ik. Ja, ik heb ja, zo, alles, ja, ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb, ik heb, ik heb, zo, mooi zo. Voorzichtig, hoor, jongens. Zo. Wens, wie, zal jij een beetje Liefst even, jongens. Ja, maak me maar even, maar voorzichtig, hoor. Ja, jongens, even wachten, jongens. Ja, hè? Ja, dat? ja, dat? Ja, is een keer een keer. Ja, zeker meneer. Met ja. tas zal ik op. Goed meneer. Hier zit een flesje. Zullen maar door. Zo. Zitten we erin? Ja, gaat maar door. Kom maar aan deze kant. Kom maar aan deze kant. Dat dus makkelijk is makkelijker. Zo. Ga maar door. Nee, Nee, ik moet hem er Ja, niet aan de deur kloppen. Dag meneer. Dag meneer. Dag meneer. Dag meneer. Dag jongens. Dag Ja, Dag ik kom lekker bed. we weg, lekker laat naar bed. Ja. In dit teken staat voor de kinderen het begin van een plezierige autorit van een half uur naar het dichtbijzijnde station Saint Claude. En ondanks alles voelt Howard, of om met de kinderen te spreken oom Rob, zich bijzonder goed. Misschien omdat hij nu voor het eerst sinds maanden een taak te vervullen heeft, omdat hij zich verdienstelijk kan maken. Op het station geeft hij zijn eigen zware koffers als expres goed af, bestemming Parijs, en neemt de kinderen mee naar het perron. En een tunnel is voor een klein kind als Brigitte al een attractie op zich. Wat is dat nou? Wat oh, oh een mooi mooie trappen lopen voor de klein Wat is dat eerste trapvol? Ja, dat was het eerste trapvol. Zie? Volgende trapvol. Zie. Met name, jongens, met name, met name, met Dat was name, met name, met name, met perron. blijf hier blijven. Nou komen we er op de film meer Dan wordt het veel terug. Ja, we gaan erin. We gaan erin. We gaan, erin. We gaan in tegen bedrijf, Stap maar voor gewoon in. Voorzichtig hoor. Voorzichtig. Ja, Regietje. Kom, ik zei je tillen. Ja. Zo hè. Nou, nou jij. Is. Ja. Kom maar. Blok maar door, blok maar door. Blok maar door. Nee, nee, nee. Ja, laten we hier maar gaan zitten, laten we hier maar gaan zitten. Kom maar. Ja, Regietje, Winfred, ga zitten. Zo, kom jij maar bij mij zitten. Regiet, kom jij maar aan het af. Nog een stukje chocola. Dat is goed, eet even op. Ja, ik heb nog wel meer chocola hoor, er is nog. Ik heb dit nog. Ik heb dit nog, ik heb dit nog, nee ik heb er nog niet op. weet je het nog niet op? Ik heb nog Oh, stukje. je mag het nog even Ik heb het nog gemaakt. Een... je het zo goed, jonge dame? Ja. Hoeveel dan brigitje voor de eerste keer in buiten zitten? Ja. kom ik uit de raam, maar kijk. Ik mag ook nog knie knieën zitten. Maar. Mag je ook, je mag het knie knieën zitten. Als je de bank niet fout mag, mag ik niet. Ja kan dit nou eigenlijk dicht en draait dit dan ook nog nee dat kan niet dicht de trein gaat vertrekken ja ja zou het want ik hoor de fluit zou het er dan heus van ja. komen we ja. Ja, we ja. Gaan. ja we gaan vertrekken daar ja. gaan we dan ja ah, daar is alleen maar vol hier ook nee. nou we hebben we nog niks van de waterstijl nee dat is nog niet zo bij ons hè het station Alleen maar even een rol mistig. Hallo. je trein. Ja, dit is het huis. Oh, wat? dit is het huis wat we ja, toen stort hebben gezien. Het, Kijk maar, dat dat daar gingen we het Dit daar gaan we weer op een andere. Heen. Ze kijken hun ogen uit. Opgewekt zijn ze aan een reis begonnen in de veronderstelling over 24 uur in Londen aan te komen. Maar die 24 uur zouden wel eens 24 dagen kunnen worden. Want ze zijn onkundig van het feit dat diezelfde morgen Italië zich aan de zijde van Duitsland schaart en de geallieerden de oorlog verklaart. En daarom boven weten ze ook niets van het feit dat de Duitse legers ten noordwesten van Parijs de scène zijn overgestoken. En doorstoten naar het zuidwesten, naar Caen, naar Bretagne, naar Saint-Malo. Hoe zal dit moeten aflopen? experiment Van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Shoot. Rob Gerard was Howard om Rob voor de kinderen. Tine Medema, Mrs. Kavanagh. Jan Burkes, Mr. Kavanagh. En Sylvain Poons, de concierge van het pension. De kinderrollen werden gespeeld door Brigitte en Winfried Povel. De muzikale improvisaties waren van Guus Jansen. Verteller en spelleider Leon Povel.